Dit is Jorgen Kema met het NOS Journaal. Op het verkiezingscongres van de VVD in Rotterdam... heeft de nieuwe lijsttrekker Dylan Jeschilguss haar voorganger bedankt. Terwijl het stormde in de wereld stond Mark Rutte er altijd, zei ze... waarna de zaal opstond en applaudisseerde. Maar Jeschilguss zei ook dat er blinde vlekken zijn ontstaan. Volgens haar is de VVD te lang blind geweest voor wat er misging bij de overheid. Rutte zelf zei in een interview dat na 17 jaar partijleiderschap en 13 jaar premierschap het ook wel eens tijd is voor iets nieuws. En dat vinden veel Nederlanders ook, zei Rutte. Behalve de VVD houden vanmiddag ook het CDA, Volt, de SP en de BBB hun verkiezingscongres. Rector Magnificus Han van Krieken van de Rappout Universiteit in Nijmegen heeft zich in 2017 schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De hoogste baas van de universiteit geeft zelf toe dat hij twee ongepaste opmerkingen heeft gemaakt naar een vrouwelijke medewerker, dat vandaag de Gelderlander. Van Krieken biedt daar meerdere keren zijn excuses voor aan. De vrouw vertrok met een regeling, de rector is in functie gebleven. Het afgebrande schip Fremantle Highway is aangekomen in de haven van Rotterdam.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 Dus we gaan er weer een gezellige uitzending van maken. Ja, en... precies. Om twee uur is hij begonnen met schijnen, hè? Dus ja, precies. Dus, ja, ja, ja. Ja, het moet ook niet anders zijn. Nee. En, um, en de eerste uur, dames en heren, gaan we ons bezighouden met kaitsurfen. want het was het weekje wel, hè? Het jonge, jonge, jonge. Red Bull, Megaloop. En daar gaan we luisteren naar uh, interviews die Jaap Koper op het strand heeft opgenomen. Met onder andere Ruben Lenten en Giel Vlucht. Dat, uh, Ruben is uh, de uitvinder van de Megaloop en en Giel is een van de organisatoren. Als ik het goed wil op, ophouden. Volgens mij deelnemer. Deel, oh ja, deelnemer. Ja, ja.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 Dat was in het zon. Je neemt de meubels af en lucht de bedden. Waaronder alles door, het ruisje dat je hoort. De wereld zwijgt en blijkt je te vergeten Je praat van J.J. kill, het wordt een ritueel Je draait een hart om de stilte te doorbreken Je ruimt de kamer op, de afvals in het zon Je neemt de meubels af en lucht de bedden Waaronder alles door, het ruisert dat je hoort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 Dus, uh, en de rijders moesten vanuit de hele wereld komen. Eentje moest vanuit de Rimbu in Mozambique last minute komen. Eentje stond in Dubai, die had nog 90 minuten om zijn ticket om te boeken. En, ja, het was één grote chaos, maar dat maakte het event ook zo speciaal. Dat iedereen gewoon klaar is om hier een show uh, te, neer te zetten. En, uh, ja, dat is hartstikke mooi. Ja, wanneer is die voor jou geslaagd, deze Red Bull Megaloop?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 Kijk, kijk, kijk. Ja, ja, ja, En dat is wel mooi, hè. Dat, dat, ik zag dat ook helemaal vol. Iemand in Mozambique en, en, en Dubai, die en dan... Uh, even oh, snel naar Zandvoort. Met, met een, ja, en met een plank onder hun armen rennen naar de gate, want we moeten een vliegtuig halen, want we moeten in Zandvoort kitesurven. Ja, is, mooi, hè. Dat is ook helemaal, helemaal top. Uh. Twintig jaar uh, de loop uh, inmiddels al. Ja, ja, zelfs, ja, ja. ja, ja daarop. Nou, en dan laten we eens even naar een deelnemer uh, luisteren waar uh, Jaap mee sprak. Een van de deelnemers die uh, meedoet aan die Red Bull Megaloop is geel. Ja, ehm... Um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 Het is gewoon heel veel trainen in moeilijke condities. En dan is Zandvoort wel echt de plek om het te laten zien. Aangezien het hier misschien wel de moeilijkste plek is van alle competitiestops die we het hele jaar door hebben. Dus. Uh...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 geweldig hè ja. windkracht 11 heeft hij nodig om een beetje de lucht in te komen hij zegt het hè vandaar dat het ook ja, in Sanford eigenlijk te weinig was voor hem eigenlijk wel ja ik ben een zware rijder ik, uh, Het mooiste is windkracht 11. nou Niet moet, normaal, je wel windkracht 11. moet je windkracht 11. moet je wel heel lang wachten hoor ja Want, uh, ja uh, nou nee, ja giel vlucht hè? de deelnemer uit uh, Nederland was ook nog een andere deelnemer en die is trouwens derde geworden uiteindelijk hè? dat is uh, Kohan van Dijk oké okay. die heeft de derde plek uh, behaald dus een uh, mooi resultaat ook voor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 En maar hopen, eh, ja, wachten tot die windramen open gaan, zodat dat uh, uiteindelijk georganiseerd kan worden. Maar het is wachten op wind, en ik zal je straks vertellen of er komend weekend wind gaat waaien. Nou, afgelopen dinsdag was er uh, voldoende wind, vandaar ook uh, de mega loop uh, weer uh, sinds vier jaar terug in Zandvoort. Dank aan Jaap Koper ook voor uh, de verslaggeving. Hij sprak uh, de deelnemer en de organisator uh, zo vlak voordat het allemaal begon. Op het strand hier in Zandvoort. En hier is Ride Like The Wind. Ja, yeah, dat was uh, Christopher Cross in uh, Ride Like the Wind.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 Dus, en vandaag over een week, hoe is het dan? Dan is het 19 graden, 1 millimeter uh, regen. En, en uh, nou, dus eigenlijk een hele wisselvallige dag wordt. We hebben volgend. een beetje wind dan, want we hebben het NK Kijkweepen oh, ja. wat uh, nou ja, gaan plaatsvinden. Maar 4 boven. Hmm. En voor de komende twee weken is het dus maar 5 tot 4 boven. En dat is te weinig.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 En, en ik hoorde zelfs dat in de, op de warra zelfs uh, windkracht 9 was. Dus, uh, maar ja. ja, daar heb je hier in Zandvoort wel een X aan. En, en woest, dus, toch ook nog uh, voldoende voor uh, Hoek tot Helder. Dus, ja, uh, en daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst zeker, voetballen. Zeker, we gaan eerst voetballen en uh, uiteraard uh, nog uh, lekkere muziek over de wind draaien voor je. Dat was het weer. op Blackwood hebben we namelijk met uh, Anyway the Wind Blows. En zometeen gaan we het nog hebben over uh, hoek dat helder van uh, afgelopen woensdag. Vandaar anyway, the wind blows, yo, de lekkere reggae muziek zo uh, op de zaterdagmiddag.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 Ja, dat is een jong spelartje, die er net in komt. Hij speelt voor mij is een van de eerste wedstrijden. Hij draait hem uh, volgens mij vanaf de 16 uh, met links in ja, de hoekie. Ja hè? dus 1-0 antwoord. Zo, dat is een uh, lekker begin uh, vandaag, want we zijn uh, net begonnen toch uh, Rob van den Berg? Ja, ja maar wat mij betreft mogen ze we wel afluiten hoor. Ja, ja, meteen, uh, meteen met mis. Me <laughs> ja, we ja, spelen uh, natuurlijk uh, ja, dit jaar een uh, klasse lager hè, de derde klasse.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 Wat zeg je? Die gaat in oktober weer verder toch, of niet? Ja, dat geloof ik wel, ja. ja. Nou, laten we eerst de competitie met Wiener, want soms hebben een behoorlijk leuke start... ...met, even moet ik moet even denken, met Edo, Kastikum, Stormvogels en en Muiden. Dat zijn eerst de eerste wedstrijden. dat zijn natuurlijk dus wel ja, de, de, de bekende namen in de derde klasse. Dus uh, over vier wedstrijden weet je wel een beetje waar je staat. Maar verlaat het normaal, het begin is goed en uh, ze spelen we spelen ook heel leuk, dus, ja. Nou, lekker!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 Deze groep blijft gewoon lekker. Je hoort de queen. En ditmaal met de single The Body Language. We gaan het in de tweede helft van het eerste uur hebben over Hoektocht Helder. Afgelopen woensdag vond dat plaats. Het werelds langste kitesurf evenement Benno. Ja.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 Zou je me kunnen vertellen wie je bent? Ja, goedemorgen. Ik ben Paul Boelens. Wij uh, zijn Team uh, Zand, ja, watersportvereniging Zandvoort. Met uh, Bert-Jan, uh, mijn buddy. En, uh, ja, super veel zin in vandaag. Uh. En hebben jullie veel voorbereiding kunnen treffen in Zandvoort? Ja, zeker. Hè? Dus uh, veel downwinders gedaan. Katwijk, Bloemendaal. En uh, Ik heb zelf al eerder een keer meegedaan. Dus ik weet uh, wat ons te wachten staat. Dus, uh,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 Nou, volgens mij kunnen jullie niet wachten. Ik kan niet wachten, ik wil wel weg. Heel plezier. Dankjewel. Ja, dat was voor de start van Hoek tot Helder het team uit Zandvoort, Benno. Ja. ja en, dank uh, aan Roxanne van der Meulen voor het interview met Paul Boelens en Bert-Jan Werkman. Ze hebben samen voor, ja, voor het goede doel de Hartstichting ruim 3000 euro opgehaald. Dus,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 Zo, en, uh, wow, en het vorige, dat was. Uh, er zit, ik dacht er wel een gat van, van drie ton tussen. Hè? Dat, uh, de vorige keer was het 6,5 ton of zoiets uh, uit mijn hoofd. De vorige keer 6,5, ja. Die keer ja. daarvoor 6, en die keer daarvoor 3,5. En, en daarvoor een ton, en uh, daarvoor was het 50.000 euro. Zo, Martijn. Dus jij ja, ja, dus, dus, uh, maakte een sprong uh, op het strand, denk ik, uh, toen je dat hoorde.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 Ik uh, kijk het zelf nu uh, in etappes uh, terug, uh, want het is natuurlijk uh, ja, ruim negen uur gestreamd geloof ik. Dus ja, omdat dat in één keer zou te doen, dan uh, krijg je van die hitplek op je kont. Ja. Dus uh, ik doe het, in, uh, doe het in etappes, elke keer een half uurtje of 40 minuten. Maar zie het ziet er echt heel erg leuk uit. Heel erg leuk, ja. Zeg Martijn, een van de mannen die geïnterviewd werd, Bert-Jan, die vertelde over een uh, nou, dat hij een behoorlijke klapper had gemaakt uh, een keer daarvoor. Op die golven. Ja, uh, oh, dat was Paul. En uh, hoe uh, zijn er dit jaar nog incidenten geweest eigenlijk? Uh, want het, uh, het ging er natuurlijk onwel stevig aan toe. Per ja, ieder jaar zijn er uh, bij ons evenement toch wel een paar incidenten. En dat loopt uh, ja, uit een van sneden in een uh, voet of blaren op je handen. Ja, ja. Tot, uh, het, uh, tot een uh, gebroken been of een uh, afgeschudde spier of zo. Voor, uh, kniebanden die, uh, <coughs> die uit, opgerekt zijn of een arm uit de kom. Ja, ja dat gebeurt wel. Kite is natuurlijk een. Uh, ja, dat blijft een, een extreem sport. Ja. En. Um, ja, dat is, dat is net even wat, wat meer risico dan een nou, potje dam of zo. Ja, ja, precies. En kan je eigenlijk uitleggen wat een downwinder is? Want daar werd ook over gesproken. Nou, uh, met hoek tot helder gaan we van, uh, van punt 1 naar punt 2 natuurlijk. En dan gaan we met z'n allen gaan we weer in de Toerenkaars, gaan we weer terug naar uh, punt 1 ja. vanuit punt 2. Uh, en we zoeken dan een dag waarbij we met de wind meegevoerd kunnen worden.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 En, uh, en heel breed. Ja, dat is heel mooi om te zien. Ja. Zeker, maar uh, ja, 130 kilometer, hè, zeg jij Benno. Ja, maar heel veel deelnemers hebben uiteraard veel meer uh, uh, afstand gemaakt, toch uh, uh, Martijn? Ja, want het is... Uh, je, kijk, je vaart niet in een rechte lijn natuurlijk. Dat kan alleen uh, een vliegtuig. Je gaat een beetje ja, zichtzagend uh, over dat water heen. Dus ja, er zijn deelnemers, zag ik... die 180 kilometer hebben afgelegd. Mooi zeggen. Dat, uh, echt, uh, ja, schrikkelijk. En, en dat, dat onafgebroken... Maar, want, want je zit toch nog met het Noordzeekanaal... Daar, uh, dat werd toch niet gepasseerd? of wel, Hoe zat dat uh, uh, nou, uh, bij Muiden? We hebben het uh, in de Hoek van Holland. Dus dat is uh, ja, veilig uh, nadatend op Rotterdam natuurlijk. Ja. En dan... Uh,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 naar Wijk aan Zee en daar beginnen we weer. En dan uh, volgen we de tocht. Dan hebben we nog één stop in uh, Kamperduin. is dus net uh, bij Bergen aan Zee daar voorbij. En dan, uh, dan de finish in Den Helder. En dat is ja, een groot spektakel natuurlijk. Uh, iedereen blij. en uh, ja, Op elkaar ja. in de armen. Huilen. Lachen. Ja, Allemaal mooie emoties daar. Ja, ja, fantastisch. En hoe ja. heeft uh, Sven Kramer het uh, gedaan? Want het was voor hem de eerste keer.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 ze dus komen niet allemaal lachend over de finish natuurlijk, soms nee. hebben het echt heel zwaar gehad. Ja. maar ja, het is een bepaalde ja, energie die je daarvan krijgt en dat zorgt er altijd al voor dat ik denk, nou weet je, we gaan er, we gaan er in ieder geval weer voor proberen te gaan. oké, okay, helemaal goed. Ja. Maar, ja. Maar, maar denk aan je hart, hè, Martijn. Nou, uh, sorry? <laughs> maar denk aan je hart, hè, met al die stress dan. Ja, ja, ja, met elkaar ja, tijdelijk en ik ben nog hartstikke jong. Ja, daarom brok. Nou ja, wat, wat heel mooi is, is uh, natuurlijk de livestream die uh, prachtig was dit jaar. En ik ja, hoorde goed. ook iets uh, tijdens uh, die livestream over een uh, app die er was. En dan kon je de mensen volgen, of uh, hoe zit dat? Ja, we, elk jaar proberen we ons, uh, of het evenement, hoeft ik het helder, een klein beetje mooier te maken en uit te breiden en uh, veiliger te maken ook. Um,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 ...hadden we een app ontwikkeld om uh, digitaal in te kunnen checken. Dus we, voorheen deden wij altijd stempelen, had iedereen een uh, ja, soort ponskaart... ...en dan gingen we dan met de, van die stansletters, sloegen we daar dan uh, uh, Scheveningen in en IJmuiden in... ...dat alle stempellocaties, zeg maar, en dat ponskaartje lieten we dan bij de finish en dan kregen we de medaille. Alleen ja, dat kost natuurlijk ontzettend veel tijd en werk voor alle vrijwilligers om dat te doen.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 en wie er nog moet komen. Okay. En daarnaast kunnen we ook nog de locatie zien van onze deelnemers. En het leuke is dat de mensen thuis kunnen ook de app downloaden... en die kunnen dan hun geliefde kunnen volgen op de app. Kijk, dat is dat leuk. precies waar, waar, waar, die, waar die varen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke tof. Ja, ja, nou, dat is iets wat we volgend jaar zeker extra aandacht aan gaan besteden, Martijn. En, en misschien dat... kunnen wij op tv wel de livestream doorzetten, Benno. Ja, nou, geweldig lijkt me dat. dat zou mooi zijn. Ja, ja, ja, leuk. Ook Zandvoort TV. Ja. ja dat... Nou ja, Zandvoort, we zitten in de hele en ook uh, Beverwijk en Heemskerk en uh, noem maar op. Dus, uh. Oh, leuk. Ja, ja, nou, We gaan uh, onderhandelen, Martijn. En we komen natuurlijk graag bij je terug als het uh, weer zover is. En, uh, ja. We, we wensen je een heel fijn weekend. Rust lekker uit. Nou, uh, Onderhandelen ben ik gek op. dus uh, <laughs> Mooi. <onderop>. <laughs> <Okay>. <laughs> heel goed. We hebben je nummer. Dankjewel, dankjewel Martijn. Dankjewel. Tot volgend jaar. En bedankt hè, voor uh, ja, tot al tot je inspanning. Jaar. Hartelijk uh. leuk. Bedankt voor de aandacht. Oké. Okay. Okay. Hoi. Hoi. hoi. hoi. hoi.